3 uur, het NOS Journaal, Renate Evers. De onderhandelingen in het katshuis zijn vandaag toch verder gegaan. Gisteren werden de besprekingen even stilgelegd... omdat de PVV het niet eens zou zijn met de voorgenomen hervormingen. De zes onderhandelaars van VVD, CDA en PVV kwamen vanochtend weer bij elkaar. En na een kleine twee uur kwam de Rijksvoorlichtingsdienst met het bericht... dat de partijen genoeg perspectief zien om afspraken te maken. Tot er een akkoord is, geldt weer mediastilte. De oppositie reageert verdeeld. pvda leider Samsom heeft er weinig vertrouwen in... dat premier Rutte de zaak in goede banen kan leiden. Hij onderhandelt op een manier, we hebben het gisteren allemaal gezien... en dat is aan alle kanten gelekt over wat daar op tafel ligt. Ja, dat is geen slagvaardige um, constellatie. Nederland heeft een regering nodig die de maatregelen kan nemen... die nodig zijn om dit land weer te laten groeien, om banen te herstellen. Op dit moment zit dat niet in het katshuis en dat is een doodlopende weg. D66 is bang dat VVD en CDA als wisselgeld aan de PVV afzien van hervormingen. GroenLinks vindt dat de toekomst van Nederland in feite in handen is van Wilders. De ChristenUnie is blij dat er nu duidelijkheid is, maar spreekt van een raar toneelstukje. En de SGP noemt het goed dat het overleg verder gaat. Bij het paleis in Baghdad, waar vandaag de Arabische Liga vergadert, is een mortiergranaat ingeslagen. Het overleg gaat door, maar de aanslag brengt de Iraakse regering in verlegenheid. Het overleg van de landen van de Arabische Liga gaat vooral over het conflict in Syrië. De top eindigt zo goed als zeker zonder concrete resultaten. Lex Rundekamp is in Baghdad en hij vertelt wie er achter de aanslag zit. Iedereen gaat ervan uit dat de Iraakse afdeling van Al-Qaeda achter deze aanslag zit. Omdat ze kort geleden uh, gezworen hebben dat ze zullen bewijzen dat het nieuwe Irak onder leiding van de nieuwe regering geen veilig land is. Zelfs niet voor bezoekende staatslieden. Of er doden of gewonden zijn bij de aanslag van vandaag is nog niet bekend.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 Olie- en gasmaatschappij Total zegt dat het gaslek in het boorplatform op de Noordzee is gevonden. Het lek zit bij een bron die een jaar geleden werd afgesloten. De bron ligt op ongeveer vier kilometer diepte. Het dichten van het gaslek kan wel een half jaar duren. Mogelijk moet er naast de beschadigde pijpleiding een nieuwe pijpleiding worden gemaakt. En via die leiding kan vervolgens het lek worden gedicht. Het lek ontstond vijf dagen geleden bij werkzaamheden. De meer dan 200 werknemers van het platform waren al geëvacueerd. Het weer op veel plaatsen bewolkt. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuidoosten van het land. Morgen ook veel bewolking en vooral in het oosten kan een beetje regen vallen. Er staat vrij veel wind en het wordt dan maximaal 12 graden. ANEB Verkeersinformatie. Files staan er op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Dorp 3 kilometer. En op de A10 West naar Zaanstad, voor de Coentenol, ook 3 kilometer.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 Iedere avond in Nederlands ondertitelde film. TV5monden.com. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende glaszetter. Kijk op aferkend.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gutekke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Gisteravond ging het grootste hoorspel uit de Nederlandse geschiedenis in première, de Bijbeltapes. Wie zit daar achter? Daarover gaan we het straks hebben. Straks gaat uh, Meili Vos in onze dagse opinie rubriek een uh, niet-appeltje, hè Meili? We gaan een aardappeltje schillen. Ja, wat is er met de aardappelen aan de hand? Nou, um, ik woon uh, vlakbij de buurt van de Dam en op 1 april, ja ja, 1 april, gaat de boer Chris Pijn van der Dries een ton aardappelen storten op de Dam om aandacht te vragen voor de verspilling van eten. ja. Nou vraag ik je, waarom stoot je en ton aardappel op de dam om aandacht te vragen voor de verspilling van eten? Goed, dat straks, maar eerst gaan we naar eigen tijdse bijbelverhalen. Ja, want zoals gezegd, gisteravond ging het eerste deel van de Bijbel-tapes... in première in de Rode Hoed in Amsterdam. Daar luisterde een volle zaal ademloos naar fragmenten van Bijbelverhalen... die door bekende acteurs zijn ingesproken. Achter deze Bijbelse hoorspelers zit geen enkele bekeringsdrang. Sterker nog, het is bedacht door een uitgever... die niets heeft met geloof of levensbeschouwing. Daniel Dornink, u werkt bij die uitgever, u bent producer daar. Hartelijk welkom. Hoe zit dat precies? Wat is het idee? Nou, het idee is om de Bijbel um, vanuit het cultureel erfgoed te benaderen. Niet zozeer vanuit een, als een religieus boek. Maar echt te kijken wat is nou de impact van de Bijbel op onze samenleving geweest ja. en nu nog steeds. En uw baas heeft het bedacht? Nou, ja, nou, de, de baas die hierachter zit, is de regisseur Peter Tenel. En die is zelf niet gelovig, maar die dacht wel dat dit moet gebeuren. Die dacht zeker dat het moet gebeuren. Die heeft uh, Bommel en uh, het bureau van Vosko als een grote hoorspelproducties gedaan uh, de afgelopen jaren. En die dacht, de Bijbel uh, moet ook. Waarom? Um, ja, de, de impact van de Bijbel. De Bijbel is, um, ja, heeft ons gevormd heeft uh, taal, uh, ons rechtsdenken, ons, uh, ons denken over kunst. Uh, overal zit de Bijbel in. En we kennen heel veel van de Bijbel, heel veel verhalen. Van vroeger vaak of niet. Um, en ze worden alleen nog zo weinig uh, gehoord. Ja, en hij, we... hij vond dat dat toch moest gebeuren. Hij vond dat dat moest gebeuren, ja. Nou ja. En dat is gelukt? Het eerste deel is er. Het eerste deel van de twintig delen die gaan komen... Dus uh, uh, dat zijn drie boeken, Esther Hooglied en Marcus. En die staan nu, dus uh, de start is er. Ja, en betekent dat ook dat de rest ook komt, of is dat niet zeker? Is er genoeg geld om alles te doen, of moet dat nog uh, gevonden worden? Er is uh, geld sowieso om uh, behoorlijk uh, van start te gaan, maar het we, is wel een product wat commercieel, zeg maar, plat gezegd, uh, uh, uitgebracht wordt. Uh, dus wel drijft op abonnees en mensen die het willen kopen. Ja, want als dat niet gebeurt, dan halen jullie het einde waarschijnlijk niet. Dan wordt het een hele lange, lange weg. Een hele ja. korte bijbel, ja. Ja. ja. Goed, voor we verder praten gaan we eens luisteren naar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 Het is hier in Hartje-Amsterdam niet echt populair om te zeggen dat je iets met de Bijbel hebt. En hij heeft mij gevraagd om de evangelist Marcus te doen. En dat vond ik een hele mooie opdracht, want ik, ik praat graag, ik vertel graag. Maar Van de Vlucht laat toch doorschemeren het een belangrijk verhaal te vinden. Dat de historie, de geschiedenis mij buitengewoon interesseert. Ik vind, dat, uh, ik vind de, ges de geschiedenis in het algemeen ongelooflijk belangrijk. En het leidersverhaal van Jezus is een, uh, is een onderdeel van de geschiedenis. Dames en heren, Bram van der Vlucht. Acteur Bram van de Vlucht, bekend van verschillende tv-series... en als jarenlange vaste raadgever van Sinterklaas... is de verteller van het Marcus Evangelie. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus... Ik verzeker jullie... Eén van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd. Als je dus twaalf vrienden hebt... die je vertrouwt... en waarvan de een uh, je gaat verraden voor een handvol zilverlingen... en de andere uh, je heeft verraden voordat de haan drie keer heeft gekraaid... nee, voordat de haan één keer heeft gekraaid... heeft hem drie keer verraden, geloof ik. Zo, zo, zo. Uh, dan wordt het... Uh, de vriendschap en het vertrouwen wel in een bijzonder daglicht gesteld. Ik verzeker je, juist jij zult me vannacht... nog voor de haan twee maal gekraaid heeft, drie maal Maar Petrus hield met grote stelligheid vol... Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verlogenen. Als je, als je dan dus jezelf verplaatst in een oorlogssituatie... waarin je ieder ogenblik uh, voor de keus gesteld wordt... of je je vrienden moet verraden... of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 En toen hem dat te binnenschoot, begon hij te huilen. Het is helemaal niet zo makkelijk. En het is heel makkelijk om op afstand te zeggen van Judas is een stof. en Peter zou ook niet zo dom moeten zijn. Maar kom maar eens in de situatie. Na al die jaren praten we nog steeds over. Ja, natuurlijk. En daarom moet het ook uh, gedocumenteerd worden weer. Nou. We Ga luisteren. Dank je wel. Daniel Doornink, uh, producer van dit uh, hoorspel, mag ik het een hoorspel noemen? Ja, het is een hoorspel plus, uh, noemen we het eigenlijk, een audiofilm. Het is meer dan een hoorspel, het is in ieder geval meer dan een voorgelezen... of een luisterboek, het is uh, gespeeld, het is met muziek... het is met, met een heel geluidswereld die eromheen gaat... Uh, die ook door de tijd heen springt. Dus het is een compleet uh, nieuwe manier van hoorspel. Uh. Ja. U heeft waarschijnlijk het boekmarkers Marcus Limmel gehoord? Ja. Wat, wat, is het anders dan wanneer je het leest? Ja, nou, Het gekke is, ik, ik heb het boek Marcus nooit gelezen... alleen in fragmenten altijd ja. gehoord of gelezen. En ik heb nog nooit Marcus in zijn totaliteit gelezen en wel gehoord. En het hoorspel, zoals het nu staat, is twee uur. Dat is te doen, dan heb je heel Marcus gehad. Maar dat is um, bijna um, ja, niet, niet te begrijpen dan omdat er zo snel zoveel dingen gebeuren in die twee uur in Marcus... dat je denkt, wat is dit? Wat, is er? wat, een, wat, een, wat een gek verhaal. Wat ja. gebeurt er allemaal? Wonderen, eh, ongeloof, geloof. Er gebeurt zoveel. En op die manier heb ik het ten elk vanzelf zelf nooit eerder eh, begrepen ook. Maar wat gebeurt er dan met je als je dat in twee uur langs, je heen, allemaal langs wordt komen? Dat je uh, continu, omdat, omdat het zo dichtbij komt... Hè, dat, dat wordt gespeeld Je hoorde net, Jezus wordt gespeeld door Mateer van de Grijn. Uh, dan is Jezus ineens een man die bestaat, die ook emotie heeft... Uh, vertelt dit verhaal helemaal. Het gaat voor je leven. Je maakt eigenlijk je eigen film in je hoofd. Uh, dus je zit in dat verhaal en, en dan ga je nadenken: is dit nou echt gebeurd, is het, of niet? Wat was het, moet Want wel. Wordt het de geloofwaardiger van, of juist minder geloofwaardig? Um, het gaat. Het, zolang je in dat verhaal zit, geloof je absoluut dat het er is en dat het zo gebeurd is. Ja. En daarna ga je denken: was het dan ook echt zo? Ik weet het niet, maar zolang je luistert, geloof je het absoluut. Ja, omdat het overtuigend is neergezet. Omdat je erin zit. Ja. ja. Ja. Goed, er staan ook psalmen in de Bijbel, dat zijn oude liederen. En een van die psalmen is letterlijk op muziek gezet... door Huub van der Lubbe van de Dijk. Collega Ewout Kiefiet hoorde hem gisteravond zingen en sprak met hem. Luister, God, naar mijn gebed. Verberg u niet als ik om hulp smeer. Ik vond het vooral uh, aardig om... Uh, uh, om, om, om te laten horen. Want we zeggen allemaal wel dat we de Bijbel kennen. Of uh, ja, nee, dat boek. Laat me horen hoe het nou precies zit. En uh, ik vind het ook goed dat dit dan een integrale onderneming is. En wat die psalm betreft. Nou, die ligt er niet om. Die is behoorlijk. Uh, mm, uh, agressief, zou ik bijna zeggen. Splijt hun tong, Heer. Verwarm spraak. Een psalm die er niet om liegt wordt gezongen door Huub van der Lubbe, zanger en frontman van de Nederlandse band De Dijk. Nou ja, ik, uh, ja nou, ik, je hoort mij niet zeggen dat ik de Bijbel ken, maar uh, het is, ik ken daar wel gedeelte van. Ik uh, heb uh, zelf uh, een katholieke jeugd gehad. Het is toch een van de boeken die de... Westelijke, westelijke beschaving in zijn pijlers uh, geeft. Wat genoten wij als we samen waren bij het feestgedrang in Gods huis. Het lijkt erop of Huub een psalmist geworden is. Ik zing het acterend. Ik, ik ben niet degene uh, die die woorden verzint. Ik doe alsof ik dat ben. Uh, die woorden zijn uh, 3000 jaar geleden verzonnen. Ja, nou deze tekst die heb je dus zelf helemaal uh, letterlijk gezongen. Uh, kan je zeggen dat het een goede liedschrijver is? Uh, ja, wie ben ik om te zeggen van niet? Uh, er, zit heel, kijk, het, er zitten hele spannende stukken in. En zijn taal is mooi. Dat vind ik wel. Uh, ik vind hem een beetje slordig omgaan met het uh, uh, point of view. Dus, uh, met uh, wie er aan het woord is. Op, en over wie het heeft. Een, uh, op het ene moment gaat het over God, is de hem God. En het, in de volgende regel kan de hem de vijand zijn, weet je wel. Dus als ik dit in een klasje zou hebben, zou ik tegen de hem of haar die dit had gemaakt zeggen... Nou, je bent op de goede weg. Maar daar moet je even secuurder in zijn. Als we naar de, de hedendaagse muziek kijken, ook bijvoorbeeld naar de dijk... Welk lied uh, kwam bij je op waarvan je denkt, nou dat lijkt er wel een beetje op. Dat is wel zo'n soort lied. Nou, nee, geen enkel. Enkel. Je kan wel zeggen dat dit een soort blues is. In, in, in, in, zijn, uh, in zijn klacht. We wij, wij hebben, heb, ja, hebben met de dijk uh, wel een lied. Uh, uh, mooier dan nu zal het nooit gaan. Dat, is, uh, ja, dat vind ik wel een soort universele strekking hebben. Je telt als het ware je zegeningen. Dus, ja, is dat een psalm? Dat weet ik niet. Maar... Uh, uh, uh, het houdt zich wel met diezelfde dingen bezig. Ik vestig mijn hoop op <groei> u. Ja, Daniel Doornink, producer van, uh, van de Bijbeltapes, Tapes. Heeft u het idee dat het land, uh, is, is Nederland hier aan toe, klaar voor, zitten we erop te wachten? Dat gaat nog blijken, maar ik denk wel dat uh, de Bijbel het denk ik, ergens tijdloos... Hè? want het, de impact is enorm. Dus elk moment kan je daar weer wat mee willen. Uh, ik denk dat we wel eraan toe zijn om meer naar luisteren uh, te gaan... en minder naar uh, beeld. Dat klinkt gek... In de... Wereld die op dit moment door beeld gedomineerd wordt. Maar wij zijn wel heel erg bezig om mensen weer aan het luisteren te krijgen. En, en, en waarom is dat dan? Waarom? Zijn we uitgekeken? Nou, dat denk ik niet. Ik denk wel dat we vlakken in uitkijken. In kijken, ja. Dat we gewoon zoveel voorbij krijgen. Dat we het ook niet meer weten. En dat je op zoek mag gaan naar wat meer intensieve en intensere beleving. En dat het de ogen dicht en luisteren. En dat is bijvoorbeeld de ogen dicht en luisteren. En dat is muziek sowieso natuurlijk altijd al. Uh, en wat we met de Bijbeltapes doen, de Psalmen zingen we daarom ook. Uh, en de hele bijbeltapes is eigenlijk één grote muziek. Ja. Expressie. Heb je veel bekende zangers bereid gevonden om mee te doen? Want... Er komen een hele serie aan. Ja. Noem eens dat namens. Da ja, kunnen. die ga ik nog niet mogen noemen. Want? <laughs> Omdat het eigenlijk... Uh, um, ja, Hup heeft afgetrapt. Ja. en, en die, die is nu genoemd. Maar doe eens transparant, zeggen we dan tegenwoordig. <laughs> nou, de, de, de namen die, uh, die voorbij komen... We, we weten bijvoorbeeld Lenny Koer is met een psalm bezig. Dat vinden we heel leuk ook. Uh, Erwin Nijhoff. Uh, uh, sprak ik gisteren. Die gaat er één doen... Uh, ja, ze zijn er eigenlijk nog wel een heel aantal namen te noemen. Dan heb je er toch twee nu. Ja, ja. ja en, en uh, dat, dat wordt een groot project waaraan veel mensen mee gaan doen als het goed is. Ja, dat is zeker de bedoeling. Omdat we vinden die psalmen, die, die, we overigens we doen we niks aan de tekst. Hè. De tekst is letterlijk de tekst. Dus het is echt een niet-metrische tekst op zang zetten. Dat ja, is ook de wat uitdaging. Wat een klus is? Dat is voor de, degene die het gaat uh, uitvoeren. Want is Dat is dat nieuwe goed? muziek. Ja. Die muziek was, toch, was er nog niet? Nee, ja. die, muziek, die muziek was er niet, de tekst wel. En de tekst is gewoon een nieuwe bijbelvertaling, dus gewoon vertaald zo goed mogelijk. Die tekst is overigens prachtig vertaald uh, door het Nederlands Bijbelgenootschap. Ja, maar Hup van de Lubb had er wel commentaar ja, op, he? Ja, wel, Soms als, een als beetje je het wil, zingen wel. Ja. ja, nou goed, maar dat zit meer in de, tekst, in de ja, oorspronkelijke tekst, precies. hè? Daar, daar kunnen jullie weer niks aan doen. Nee, nee. Nee. Goed, als u er iets over wilt, horen kan dat. Komende een zondagochtend kunt u rustig luisteren, want dan zenden we een uur lang het bijbelboek Marcus uit op Radio 1. In, in, dit is de zondag vanaf 7 uur. Simone, Felice en Mumford Sons, you and I belong. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Meili Vos, maar jij wou het niet over een appel, maar over een aardappel hebben vandaag? Inderdaad, de goede oude wet uh, Pieper. Ja, wat is er met de aardappels aan de hand? Nou, met de aardappels niet zoveel, um, maar wel met het feit, ik hoor mezelf trouwens. Uh, dat dat komt omdat je een koptelefoon op hebt. Ja, Als je zet die hem maar even afzet, af. Ja, dus... Dan kan de Chris Pijn zo meteen. Jawel, jawel, ja, dan dan, dan, de de dan op, ga ik Chris Pijn ook zo horen. Uh, er worden uh, zondag op 1 april, dus ik weet niet of het echt gebeurt, uh, wordt er een ton aardappelen gestoord op de dam. En dat wordt gedaan door de boer Chris Pijn van de Dries. En die protesteert tegen het feit dat hij zijn aardappelen als boer niet kwijt kan. En hij zegt dat dat komt omdat er te veel aardappelen uit het buitenland worden geïmporteerd. Uh, in Malta bijvoorbeeld, zij worden nu al jonge aardappelen geoogst en verkocht. En het zou zijn dat de supermarkten en de consumenten dus liever die jonge nieuwe aardappeltjes ja. zouden willen. En niet de Nederlandse piepers. Oké, okay, dus die concurreren wij die piepers ja. uit, de, uit de markt. En, nou, nou, ja, nou, nou, maar goed. Nou, wil ook, maar hij zal zelf ook wel vertellen vanuit welke overtuiging welke stichting dat doet. Want dat is op zich, ben ik het wel he, eens met, met de bedoeling erachter... Maar stort dan niet een ton aardappelen uh, op de dam, als jij uh, iets wil zeggen over de verspilling van eten? Oké, okay. Pijn van der Dries, goedemiddag. Ja. Goedemiddag, ja. Een ton aardappelen, hoeveel is dat? Nou, het gaat eigenlijk niet om een ton, maar het gaat om uh, zeven ton. Oh, en, en ligt de dam dan helemaal vol? Nou, dat valt wel mee hoor, dat is uh, een, een kleine bult uh, een kleine in mijn ton. ogen. Oké, okay, nou ja, ja, hij... je, je gaat niet die zeven ton, je stort er gewoon één vrachtwagentje aardappelen? Nee, in principe gaan we uh, een deel van, dat, uh, van die aardappelen storten en uh, uitdelen. Oké, okay, dus nee. het is gratis aardappelen. Maar mij maar, maar, maar vindt het een beetje verspilling. En bovendien vind ik het ook niet zo aardig naar alle grondteboeren bij mij op de hoek, want die zullen een week lang geen aardappelen verkopen. En binnenkort worden er ook nog uien gestort. Die hebben gewoon een week missen ze omzet aan aardappelen en uien. Dat is toch zielig? Nou, ik denk dat dat wel mee zal vallen, want uh, er wonen volgens mij meer dan 1 miljoen uh, mensen in Amsterdam. Dus uh, uh, aan aardappelen daar geen tekort, denk ik. Of te veel. Nou ja, goed. maar in ieder geval, men leg nou eens uit waarom je dus uh, iets hebt tegen de verspilling van eten en je, en je, en je gaat gewoon een, een ton aardappelen verspillen. Uh, nou, ik heb niet zozeer. Uh, of, ik, ik heb inderdaad wel wat uh, tegen verspilling uh, van eten. Maar uh, uh, uh, ja, we hebben een, een overproductie, als het ware, afgelopen seizoen gehad. En uh, ja. ik, ik vind het eigenlijk jammer dat er dan uh, nu alweer uh, geïmporteerde aardappelen op de Nederlandse markt komen. Ja. Dat vind ik eigenlijk zonde. Ja, maar die overproductie is ook een beetje je eigen probleem. Hè? Dus de boeren in Nederland, die uh, de ene jaar klagen ze dat ze uh, een slechte oogst hebben gehad en te weinig produceren. Het andere jaar dat ze te veel produceren. Uh, als je 1% te veel produceert, dat is zo vervelend voor je omzet. 1% ja. te weinig. Dus je weet in welk wat voor sector je stapt. En dat nou, jullie nee, met z'n ja. allen goede oogst hebben gehad, ja, dat is een risico van het vak. Ja, nou ik vind uh, dus ook eigenlijk dat we daar uh, wat aan moeten doen. En de discussieopgang uh, daarover moeten brengen. Ja, nou de discussie, maar uh, hè, dus dat is dan via de ludieke actie van een, een, een tosward. Maar ik heb ook nog even met het productschap gebeld. Ja. En het valt eigenlijk hartstikke mee hoor, wat wij importeren uit uh, bijvoorbeeld Malta. Sterker nog, als wij er zouden stoppen met de import van de aardappelen... om die paar Nederlandse boeren te beschermen... wij exporteren natuurlijk veel meer aardappelen en groenten en fruit dan importeren. Dus ja, je krijgt een beetje een PVV-scenario als je uh, het hebt. Of is dat niet de bedoeling? Nou ja, dat, dat, dat vraag ik mij af. Uh, uh, ja, waarom zouden wij als, als Nederlanders aardappels importeren als wij, uh, als wij voldoende hebben? Uh, wat, wat, voor... wat meneer van den Dries, vertel eens even. Hoe komt het dan? U zegt dat wij hebben een heleboel aardappels en maar toch importeren we aardappels. Hoe komt dat? Nou, ik denk dus dat, uh, dat rond deze periode en uh, dadelijk met Pasen... dat men, uh, de consument en de supermarkt... Uh, graag nieuwe aardappels in het schap willen hebben liggen. Omdat die uh, iets mooier eruit zien. Uh, ja, maar ja. dat is dat verklaart, zeg maar niet. Die zeven ton aardappelen en ui die je over hebt. Het is een, een, een heel klein percentage aan uh, nieuwe Malta aardappeltjes... die een klein aantal van de juppen die in de binnenstad van Amsterdam woont, koopt. De rest van Nederland eet net als ik af en toe gewoon een mut aardappelen op tot het eind. Want ik vind het ook zonde om de bol te Verspillen. Dus um, de klacht dat dat komt door onze import vind ik uh, sowieso een beetje raar, omdat dat, dat valt ontzettend mee. En ten tweede, uh, ik vind het ook een beetje een gevaarlijk uh, uh, uh, argument, omdat wij als Nederland zo ontzettend afhankelijk zijn van de export van onze groente en fruit. Uh, ja, dat, dat, dat kan je vinden. Uh, uh, uh, dat eerste punt van uh, de, de, de import, zeg maar. Mm -hmm. Ja. Ja, nou, ik vraag me dus echt af, ja, waarom zullen wij importeren... als wij een jaar rond Nederlandse aardappels uh, kunnen leveren? Nou ja, doen? misschien omdat een half procent van de Nederlanders... vindt misschien zo'n Malta-aardappeltje wel leuk... omdat die ooit in Malta is, dat weet ik veel. Ja. Mo moet je nou die keuzevrijheid die echt om, uh, echt om echt marginale hoeveelheden gaat... moet je dat nou beperken? En dat is volgens mij ook niet het grote probleem... wat je met je overigens hartstikke leuke stichting um, uh, wilt adresseren. namelijk Dat we wel heel erg inefficiënt bezig zijn met onze productie... en het heen en weer slepen van zooi. Wat even meneer van de drie. Wat is nou precies? Wat moeten wij nou denken als we die aardappelen op die dam zien liggen? Wat, wat is dan de bedoeling dat wij gaan ja. denken? Nou, als, als consument uh, uh, dat u gaat denken van, hey, waar, waar komen die aardappels eigenlijk uh, vandaan? Hoe zijn die geproduceerd? En uh, heb ik ook de mogelijkheid om regionaal bijvoorbeeld uh, hmm. te kopen um, en, en groeien daar ook lekkere producten. Dus uh, dat, dat ik als ik in de supermarkt een zak aardappelen mee make... Neem, kijk waar die vandaan komt bijvoorbeeld. Nou precies ja, en, en dat u een uh, gegronde keuze maakt. Ja, maar uh, dat, is, dat is toch al ontzettend een, een marketingissue. Ik bedoel, dan heb je, ik, ik ga dan graag naar de biologische boer... en die heeft ja. dan van die dingen liggen van... deze komen uit nou, die en die streek, dat en dat veldje ergens in ja. Noord-Holland... maar 10 kilometer. En dat is niet alleen maar die, die, uh, de niche-markt die dat uh, echt gebruikt als reclameonderdeel. Ook die, uh, die winkelmarkt met een Q... Uh, en ook de Albert Heijn. Ik bedoel dat, dat is een, uh, een, een groeiende markt. En, en ja, ik zie dat, dat is volgens mij niet het grote probleem. Ik vind het echt eeuwiglijk jammer dat je het overschot van dit jaar, dus gewoon op de dam stort. Of als mensen het meenemen, nou ja, dat dus daar de, de kleine winkelier daar last van heeft. Dan kan je het gewoon beter in een vergister stoppen en er groen gas van maken. Want, want die overschotten ja. zal je elk jaar met een beetje goede oog zal je altijd hebben. Ja, dat is, dat is de vraag. En een, in, een verga in een vergister, uh, ja, dan komt er wel een beetje energie van vrij. Maar uh, dit zijn mooie consumptie uh, Ja, waarom zullen we ja, die te Maar, de maar kunnen die nog in de, de Nederlanders stoppen. proppen? Die zijn al zo dik. Ik bedoel, dan, dan zou dus in theorie zouden dus de Nederlander die overproductie van jullie al moeten opeten, in wat voor vorm dan ook. Ik zou zeggen, maak de aardappelmeel van, zodat je het in noodpakketten voor de derde wereld kan, kan stoppen. Of, of gooit inderdaad in de groen gasvergister. Maar uh, zeggen dat de Nederlander dat allemaal jullie overproductie moet opeten, dat, dan vind, ik, dat vind ik geen goed ondernemerschap. Ja, nou ja, dat, dat, dat uh, kunt u inderdaad vinden, maar uh, ik ben het daar toch niet helemaal mee eens. Uh, ja, ik vind het uh, toch dat dat de het Nederlanders het moeten opeten allemaal? Nou, ik, ik vind dat er discussie op gang moet komen uh, om, om te kijken hoe we inderdaad die over, uh, overschotten kunnen inperken. Uh, iets en, minder boeren misschien? Wat zei u? Iets minder boeren? Dat is een optie. Of uh, <laughs> allemaal, uh, allemaal wat minder produceren, bijvoorbeeld. Ik, ik wil geen feestjes uh, verpesten, maar volgens mij is het zondag 1 april. Ja, nou, dat zei ik net ook al. Ik geloof er niks van dat je op de dam staat met een, uh, een mut adepelen. Nou, kom kijken, zou ik zeggen. Is het echt waar, <coughs> meneer Van den Dries? Ja, dit is echt waar. Dit is uiteraard geen 1 april. -verand. Maar waarom op 1 april dan? op zondag. Ja, dat kwam, toevallig goed uit. Ja, toevallig. Goed. Nou, we gaan het afwachten, meneer van den Dries, of er wat goedkope aardappelen of gratis aardappelen op die dam terechtkomen. Hartelijk dank. Pijn van den Dries en ook hartelijk dank aan mij, Graag gedaan. houden het in de gaten. Om 15 uur sta ik daar met een kiepwagen. Ja, u gaat er maar lekker staan. Ja, is goed. Einde van dit is dag voor vandaag. Kijk dan nog een keer op onze website. Dit is de dag. en gaat u dan zometeen meteen luisteren naar Villa VPRO met Tesla Blok en Ger. Jolkom Scher. Goeiemiddag. Hallo, thuis. Hoe is het? Ja, nou, met als het prima het leven gaat door in het katshuis, eh, dus wat wil je nog meer? <laughs> en daarbuiten ook, zoals dus bij jullie, maar bij ons dus ook. En wij gaan het daarom maar eens hebben over de Belgische bank Dexia. En die bank is deels door de staat overgenomen en die kan het land financieel wel eens onder water trekken. Het gaat om tientallen miljarden. Hebben wij problemen? En over bizarre ontwikkelingen in het Amsterdamse liquidatieproces, afpersing en bedreigingen... Dat straks. Nu het nieuws met Renate Evers. Radio 1. Het NOS Journaal. Het speedbootongeval op de Maas bij Kuik vorig jaar was de schuld van de schipper. Bij de botsing tussen de speedboot en een vrachtschip kwamen vier mensen om het leven onder wie de schipper zelf. Volgens het OM had de man alcohol gedronken en drugs gebruikt. En ook voer hij waarschijnlijk sneller dan was toegestaan. De onderhandelingen in het katshuis zijn vandaag toch verder gegaan. Gisteren werden de besprekingen even stilgelegd... omdat de PVV het niet eens zou zijn met voorgenomen hervormingen. De oppositie in de Tweede Kamer is teleurgesteld. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB... laat een onafhankelijk onderzoek doen naar mogelijke fraude. Volgens de Telegraaf zijn er miljoenen euro's verdwenen bij het GVB... vooral in de periode rond de invoering van de OV-chipkaart. De toenmalige Raad van Bestuur zou op de hoogte zijn geweest van de fraude een man uit Denenkamp heeft 18 jaar cel en tbs gekregen... voor de moord op zijn schoonzus. Hij stak haar 17 keer met een mes. De man was op zoek naar zijn ex-vrouw en kinderen... en had een kapmes, hamer en kruisboog bij zich. Hij zegt zelf dat die alleen bedoeld waren voor een schrikeffect. Tot zover het nieuws van dit moment. ANB verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoeterwaarderdorp 3 kilometer. De A10 West naar Zaanstad bij de Coentenot 3... A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 2. En de A28, zwollen richting Utrecht bij Amersfoort, 2 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Kijk eens op teletext: CDA, VVD en PVV willen in stilte aan een akkoord werken. Daarom zullen er vanaf nu geen mededelingen meer worden gedaan over de vorderingen. Dat is toch wel lullig zeg. Moet je al die vracht van informatie van de afgelopen weken missen? Ja, jeetje, we werden overstelpt en dat is er blijkbaar niet goed gevallen. Dus nu ineens komen er geen mededelingen meer uit het katsenhuis. Een deceptie. Hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij u tot half vijf op deze zender. En wij zijn heel blij dat Rutte Verhagen en Wilders... nu nog in het Katshuis dooronderhandelen. Dan kunnen ze nog even klinkende munt meepikken, straks na vier uur. En horen hoe je dat doet. In twintig minuten de hele arbeidsmarkt in Nederland toekomstbestendig maken. En verder, hoe spreek je dat eigenlijk uit? Katshuis in het Engels, Pools of bijvoorbeeld Hongaars. Kethouse. Ket Ger, dat betekent iets heel anders. Maar Fred Stroobans, onze eigen man in Europa... vertelt ons hoe er daar gereageerd wordt op de politieke situatie hier. En kent u die geruststellende blik van Jankees de Jager? En hoe vrolijk hij riep dat we al het geld dat we aan de Grieken geleend hebben terugkrijgen, dat dachten ze in België ook, toen de overheid daar de Dexia-Bank met miljarden steun overeind hield. Zonder risico, zei oud-premier termen eind vorig jaar. Dat is in deze quasi zonder risico. Um, het is een soort uh, ja, volledige bescherming. Uh, ik zou nog eens willen zeggen dat tot nu toe trouwens de belastingbetaler... aan heel de bankcrisis, de Belgische belastingbetaler... geen eurocent verloren heeft. Hele mooie woorden, maar het wordt steeds duidelijker... dat ze voor tientallen miljarden het schip in dreigen te gaan daar in België. En wij hebben het laatste nieuws over die zaken. Wilt u reageren? Ga dan naar onze site. Villavpro.nl Dit is Radio 1. Villa VPRO. Peter Lasserp, kroongetuige in de Amsterdamse liquidatiezaak, probeert de stop uit het proces te trekken. En dat zou rechter Frits Lauwers vanmorgen hebben gezegd tijdens de zitting. In een emotioneel betoog beschuldigt Lasserp justitie van bedreiging en afpersing. En hij wil dat er een officieel onderzoek komt. La is de spil in een zaak die gaat over 11 afrekeningen in de Amsterdamse onderwereld. Merel van Leeuwen, justitieverslaggever van Dagblad Pers. Hallo. Goedemiddag. Hi, De stop uit het proces, dat gaat ver, want hij heeft wel eerder heeft hij gevraagd om een onderzoek daarna, hè? Ja, dat klopt. Het is niet... Het was voor ons vanmorgen wel een beetje een herhaling van zetten... ...hoewel hij nu wat meer specifieker was en wat gedetailleerder inging over wat er allemaal is gebeurd... ...tussen hem en de mensen van het getuigenbeschermingsprogramma en hoe hij is beïnvloed... Hoe uh, hem is gezegd welke kant hij op moest verklaren. En als er verklaringen waren die het OM niet welgevallig was, dat hij die, die vooral achterwege moest laten. En waar zat de dus, afpersing in? Uh, ja, dat is een. Dat is, hij blijft vaag op het gebied... He, uiteindelijk wil de rechter ook weten... wat heeft dit nou precies voor gevolgen voor het proces. Ja. Want, uh, en daar kan hij dan... dan zegt hij... ik heb uh, afgesproken met mezelf... dat ik geen verklaringen meer afleg als getuige... dus daar wil ik niets over zeggen. Dus eigenlijk zegt hij nu niets meer... dan de moeilijkheden die hij heeft... Uh, als het gaat om zijn getuigenbescherming en de deal die nog steeds niet tot stand is gekomen. Maar wat het nou precies voor gevolgen heeft... voor het proces... dat uh, blijft nog onduidelijk. Maar hij zegt... als ...als uiteindelijk duidelijk wordt hoezeer ik ben beïnvloed... ...hoe ik ben gestuurd... ...en uh, nou ja, dat zou er eigenlijk dan voor uiteindelijk op uitkomen volgens hem... ...dat het OM niet ontvankelijk wordt verklaard... ...en dat die hele zaak kapot gaat en dat iedereen straks weer vrij rondlopen. Hij moet daar natuurlijk wel bewijzen voor hebben. Zo heeft hij gezegd dat, er, uh, dat hij een aantal gesprekken... die hij heeft gehad met justitie, die onderhandelingen... heimelijk heeft opgenomen als bewijs. In totaal liefst zeven uur. Ja. kan dat trouwens? Ja, hoe kan dat? Hoe heeft nou, hij dat, dat gedaan? Dat, dat heeft hij ook al eerder verteld, dat hij dat heeft gedaan. Dat zou dan zijn gebeurd in de onderhandelingen... Die hij, of in de gesprekken die hij voerde... met dat team getuigenbescherming en de civiele advocaat. En heeft hij blijkbaar op de een of andere manier... Ja, het, het lijkt me ook heel bijzonder... heeft hij daar een opnameapparaatje bij gehad... Alleen zegt hij nu, hij wil die gesprekken wel aan de rechter geven... maar dan moet de uh, officier die gaat over die getuigenbescherming... die moet daarin, daarin meestemmen. En mm -hmm. uh, die gaat dat natuurlijk nooit doen. Dus wat je vanmorgen zag, is dat hij... Uh, is natuurlijk een intrigant en een manipulator uh, ten top. En hij weet heel goed, hij weet precies... Hij heeft zei ook een aantal dingen uh, over de advocaten van de medeverdachten. Dat hem was ingefluisterd door het OM. Hoe dan de verdedigingslijn zou gaan lopen. En dat hij dan daar alvast op kon anticiperen. Dus hij weet precies de juiste knoppen uh, in te drukken. Dat, dat die, hè, die advocaten die, die, uh, schieten daarop aan. En, uh, en ook het OM. Want die beschuldigt hij dan ook van een aantal dingen. Dat iedereen dan uh, alert wordt. En met hem mee zou gaan om dat onderzoek te vragen. Mm -hmm. Maar of dat nou uiteindelijk wat de rechtbank hier nou uiteindelijk mee moet en mee zal doen. Ja, dat is de vraag. Nou ja, wat ik, wat ik zo vreemd hieraan vind, is hij beschuldigt het OM nogal van iets, ja. van bedreiging en afpersing. En ja. dan begrijp ik niet dat de rechter niet zegt, maak het maar waar, kom maar op met die tapes. Ja goed, maar dan, kijk, kijk als hij dat doet en hij heeft geen toestemming van die getuigenbescherming, dan is, dan is die getuigenbescherming weg. Ja, het OM zei ook nog, Betty Winter officier, die zei ook nog van... wij hebben als, als overheid hebben we een zorgplicht voor getuigen, ja. voor kroongetuigen. Dus al komt er geen overeenkomst, dan hebben wij die zorgplicht. Alleen op het moment dat hij blijft uit school klappen over dat programma... En dat zij die herhaalde waarschuwingen in de wind slaat en dat ze zeggen dit mag je niet doen, ja dan houdt het op een gegeven moment ook wel op maar voor wat, de overheid. Maar wat moet Frits Lauwaers, die rechter, wat moet hij dan nu eigenlijk doen? Wat kan je hier dan mee ja, eens zeggen? Zeggen dank u wel, fijn dat u ons uh, dit heeft medegedeeld en dat we hier kennis van hebben kunnen nemen en we gaan over tot de orde van de dag. Ja dat kan niet, dat kan niet. En, nee. en, en daarom is dus ook, uh, heeft hij de, het OM nu een dag of tien geloof ik de tijd gegeven om hier uh, op te kunnen reageren op dit betoog. Dat betekent dat uh, alles opschuift, de hele planning van het proces. Maar hij kan niet zeggen, volgens mij, van uh, eigenlijk is dit iets wat in zijn civiele traject thuis hoort. Hè? Dat gedoe tussen hem en, en die getuigenbescherming. Ze kunnen nu niet weer zeggen, ga maar naar die arbiter en, en vecht het daar maar uit. Want dan zullen die advocaat van die medeverdachte, nou ja, dan zit je toch volgens mij wel dicht tegen verraking aan. Want die willen dit natuurlijk ook gewoon uitgezocht yeah. hebben. Mm -hmm. Alleen, wat, waar ik mij gewoon, wat ik vanmorgen net had afvroeg, waar, waarom doet hij dit? Waar is hij zelf? Op uit, want ja. hij gooit ook inmiddels gewoon zijn eigen glazen in. Ja, heb jij daar een antwoord op? Nou, Waar zit de winst ik, voor hem? Ik heb Richard Korver even gebeld, zijn civiele advocaat. Ja. En uh, die zegt, ja, het is een man in nood. En uh, hij ziet eigenlijk geen andere uitweg meer dan, uh, dan dit te doen. Maar wat, wat verwacht hij dan? Hij verwacht blijkbaar nu dat de rechtbank dit dus gaat onderzoeken. Dat de boven bovenkomt. Mm -hmm. en, dat, en dat daarmee dan is die hele zaak op de helling gaat. Want zie jij dat gebeuren, dat die hele zaak op de helling gaat? Nou, ik weet het niet. Ik vind het wel heel lastig hoor. Het is Kijk, als, hij, als je al die mensen laat horen die hij nu wil horen... dan krijg je weer allerlei mensen van justitie, van het OM. Kijk, die zullen gewoon bij hun eigen verhaal blijven. En die gaan natuurlijk proberen die beschuldigingen te weerleggen. Dus of je uiteindelijk dan ooit echt dan die onderste steen boven krijgt... ja, dat, ik weet het niet. Maar ja. het is natuurlijk, kijk, het, je, je, er wordt natuurlijk van beide kanten gechanteerd. Ik bedoel, uh, Lacerpa probeert het OM te chanteren door, door meer uit die wiel te halen. Het OM probeert hem nog zodanig uh, in, in de perken te houden dat ze gewoon met hem door kunnen. En, en dat ze gewoon deze zaak kunnen afmaken. Ja. Uh, wanneer gaat de zaak verder? Uh, nou, dat... Nou ja, eigenlijk was dit dus de laatste zittingsdag voor 10 ja. april. Dan zouden we begonnen worden met het recurreren. Um, ze zijn volgens mij nu nog bezig in de bunker. Ik ben weggegaan. Het is onze laatste dag hier bij Dagblad de Pers. Ja. Uh, dus ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet niet wanneer ze dat zullen ze weer allemaal moeten inplannen. En dat is altijd heel lastig. We, horen, de... we horen later meer van je. Merel, het is inderdaad je laatste dag. Ja. Want morgen, morgen is de laatste. Papieren de pers. 52 ja. pagina's. Gaan we halen. En wat voor ja. verhaal staat er in van jou? Over het liquidatieproces. Heel goed. Hartstikke goed. Ja. Oké. Okay. Merel van leven, justitieverslag even Dagblad de Pers. Hartelijk dank. Graag gedaan. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Midland. Hello, Midland. Welcome Bay. Metropolis. Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. Zit u nu in de auto en ergert u zich aan de drukte of het rijgedrag van uw collega-bestuurders? Blijf dan vooral luisteren. Want in Metropolis kijken wij deze hele week al terug, naar hoe, al terug kijken wij naar hoe ze elders in de wereld omgaan met die verkeersproblemen. Gisteren bijvoorbeeld kon u horen dat ze in mexico stad zoveel last van smok hebben... dat ze er alles aan doen om de Mexicanen aan het fietsen te krijgen. Zo is er de Ecobici, een soort witte fietsenplan worden er zowaar fietspaden aangelegd. En sommige delen van de stad, zoals hier, worden één keer per week helemaal autovrij gemaakt. Allemaal prachtig. Waren het niet dat de automobilisten wel flink moeten wennen aan al die fietsers... met heel wat ongelukken tot gevolg. En daar kunnen ze in Zuid-Afrika over meepraten. Maar dan weer door een heel andere oorzaak. Daar is het heel gewoon om een avond lang stevig te drinken... en dan gewoon naar huis te rijden. Alice van Gelder doet verslag. Vrijdagavond in Johannesburg. Het is nog vrij vroeg, een uur of acht. Maar de vrijdagmiddagborrel is populair in Zuid-Afrika. En ik wil wel eens weten hoeveel mensen nu al gedronken hebben en hoe ze naar huis gaan. I've had six drinks. Wat heb je gedronken? What did you drink? I've had four cocktails tonight. I've had six cocktails so far this afternoon and evening. Van de 18.000 dodelijke ongevallen in Zuid-Afrika zou er bij de helft alcohol in het spel zijn. Dat gaat dus om 9.000 doden. Onderzoek zegt ook dat s'nachts 1 op de 15 chauffeurs dronken is. Ja. En hoe ga je naar huis? I will be driving home. Driving? Ja. Uh, yeah, yeah. I'm gonna be driving home. Yeah. <laughs> ga je nog meer drinken? Are you still going to drink more? I am probably still gonna keep drinking some more, yes. In een taxi? Ik kan geen taxi The De taxis zijn een beetje te too hier. here. Dad, Hi, mijn naam is Brenda MacPhail. van Johannesburg in Zuid-Afrika. Uh, Brenda, ik zit hier uh, in haar woonhuis in Johannesburg. Uh, en zij weet heel goed wat alcohol in het verkeer kan doen. Um, ik had een zoon, hij was 19 jaar oud. En um, hij was out partying with friends one night. And, Decided to take a lift home because he wasn't capable of driving himself. He'd had too much to drink, but uh, unfortunately didn't think about the other driver and his condition. And he got into the car with him, and he was killed in the car accident in a car accident on the way home. Haar zoon uh, was uit aan het gaan, was dronken en nam een lift van iemand die zelf ook te veel gedronken had. Uh, verloor de macht over het stuur en uh, belandde tegen een boom waarbij haar zoon om het leven kwam. In de huiskamer hier staan uh, fotolijstjes met haar blonde zoon. Him. Um, Stuart is the, the, tall, the bigger one. He's quite tall, hè? Yeah, Lang... he was very tall. Hoogblonde jongen op vakantie. On a holiday. No, that was outside our house. It was my father's 70th birthday. Het <laughs> verjaardag van opa. One. Waarom... Denk je dat zuid afrikaanse jongeren gewoon drinken en dan de auto instappen? I'd say it's an immoral culture, where it became acceptable to do things if you could get away with them. Um, so the laws are only there to be broken. They're not there to. And I don't understand where it comes from. De wet is er om gebroken te worden. Dat is een beetje de de tendens hier. The, there's also a huge problem with bribery amongst the police. So people often get caught. Bro, blow into a breathalyzer, but then they just pay a bribe and they get left to go home. Ja, het wordt wordt getolereerd en je kan dus zelf zeggen als je daarmee wegkomt van, nou, ik ben een echte man, dat heb ik heb ik goed gedaan. Heel veel jongeren zeggen ook van taxi nemen, dat kunnen we niet doen, dat is te duur. I think that's all the the problem as well is that they they would rather spend their money on the on the alcohol and the party, than save it for the taxi. Ik loop nu uh, van de bar naar uh, de auto met uh, hier een uh, Zuid-Afrikaanse jonge dame. Hoeveel heb je gedronken? How much did you drink? Five drinks, five cocktails. En, en hoe ga je naar huis? How are you going to get home? I'm auto to be driving my car, but I just live around the corner, so I think it should be okay. I'll be eat. definitely taking back roads though. Ze gaat een omweg maken. Bang voor de politie? Afraid for the cops? Yes, very much so. <laughs> Why do South Africans drive when they have been drinking? That's a very good question. But we, uh, in this country, we love drinking too much, and uh, unfortunately we have to drive. It's too expensive to take cabs, so you know. Onderdeel van de cultuur en de taxi is te duur. Nou, kan je auto nog vinden? You can find your car. Yes, I can find my car. For now, anyway. <laughs> okay, let's look for it. Nou, dan stapt ze in de Volkswagen Polo. Have a safe trip home, veilig thuis. Thank you. I'll En daar gaat ze, terug naar huis. En ik hoop zonder kleerscheuren. Dat was Metropolis voor deze week. En volgende week een nieuwe serie, dan over homo-emancipatie, onder andere in Polen. Daar is ophef ontstaan over een verkeersbord waarop twee mannen staan afgebeeld met een groot kruis erdoorheen. Het er is een verbod op homoseks in de publieke ruimte, legt meneer Gmurczyk uit. Die benadrukt dat het een gewoon verkeersbord is als alle anderen. Dat dus volgende week in Metropolis Radio. En we schakelen direct door onze undercover verslag verslaggever vanuit het katzhuis. Dat zou leuk zijn, hè? Heerlijk. Ja, je maar je weet, waarvan... hè? de stilte duurt voort. Ja. ja. Maar in plaats daarvan gaan we het dus hebben over Dexia... de Frans-Belgische bank die omviel, gered werd door de overheid... en een afgeslankte vorm doorging. Maar nu lijkt het erop dat de hele onderneming, de Belgische overheid... dus de bevolking, tientallen miljarden zal gaan kosten. Tientallen. Fijn is dat. Bovenop de miljarden die toch al bezuinigd moeten worden. Rick van Kouwelaert, journalist van het Vlaamse Bleekblad Knak... in Studio ja. Brussel. Welkom. Welkom. En wij maar klagen over die bezuinigingen van ons... Hè, waar het over in, in het katshuis verder gaat... Eh, nadat de val van het kabinet zojuist is afgewend. België heeft twee jaar zonder nationale regering gedaan... Dat was toch eigenlijk een stuk makkelijker? Uh, dat zou ik niet durven beweren, want ondertussen is ons, uh, onze primaire schuld wel serieus opgelopen. Ja, <laughs> dat wel. Ja, ja. En, maar goed, en ook de bankperikelen zijn blijven doorlopen tijdens die periode, dat klopt wel. Maar die ja. bankperikelen waren misschien niet anders <tus> geweest als toen de tijd, meneer de termen gewoon een missionaire regering had gehad. Dat denk ik ook, inderdaad. Ja. Die, de, de, de, de problemen die België gehad heeft met Dexia bijvoorbeeld... zaten al ingebakken in het akkoord dat in 2008 is gesloten. Dat klopt. Ja. Uh, Rick van Kouwelaart, uh, memoreer nog eventjes de, in, in een paar uh, korte zinnen... de geschiedenis van die hele affaire van de Frans-Belgische bank Dexia. Beginnende inderdaad in 2008. 2008 ja, ja. In 2008, in 2008 dus valt die bank eigenlijk de eerste keer om. Hè. En dan komt men tot een vergelijk, dan gaat men zich garant stellen... De, de, de de overheden, de Franse en de, en, en de Belgische overheid. En dat zijn serieuze garanties die er toen al waren, ik denk, ten, ten, ten beloop van ongeveer 28 miljard. Mm -hmm. um, nu, die, dat heeft het uh, niet volgehouden, maar heeft dan ook een uh, nog een, een Wat een, hebben een, een ze kapitaal... niet volgehouden? Wel, ze hebben ook nog een kapitaalverhoging doorgevoerd, waardoor twee grote aandeelhouders zijn de gemeentelijke holding, dat is eigenlijk de financiële arm van de Belgische gemeente, die is dan ook failliet gegaan. Mm -hmm. En dan is er nog een tweede aandeelhouder, Arco Groep, heet dat. En dat is eigenlijk de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging. En die hadden ingeschreven allebei op die kapitaalsverhoging in 2008 met geld By the way, geleend bij Dexia zelf, dus een circulaire oh, lening... Ja, wat, wat, wat naderhand bij wet is verboden geweest. Oké, okay, toen mocht dat nog? Oké, okay, dat hebben ja. ze dus toen geprobeerd. Het is niet gelukt, want vorig jaar bleek dat, dat de hele boel toch nog om ging Precies, vallen. Alles begint dus met die twee partners... die twee aandeelhouders, gemeentelijke holding en ARCO Groep, die er onderuit gaan. En dan komen de, de, de problemen van de Dexia uh, in, in het volle licht. En dan halen de Belgen daar de bank uit. Dan uh, kopen ze de bank terug eigenlijk. Mm -hmm. Dat is nu ondertussen belviers geworden, ten belopen van iets meer dan 4 miljard euro. Uh, het was een prijs die nergens op gestoeld was en eigenlijk hadden de Belgen nooit meer dan 1,5 miljard mogen betalen. Waarom maar ja, hebben ze dan toch die 4 miljard betaald? Dat is een beetje vergelijkbaar ja, met wat ne Nederland heeft gedaan met ABN AMRO. Een de gezond, ja, gezond is, deel nationaliseren. Dat hebben ze genationaliseerd. Ja. Uh, opende ook natuurlijk de werkstelling voor een groot stuk te redden. Dat is zeker de achterliggende gedachte geweest. Hm? Uh, en dan heeft men de restenbank, zoals men ze noemt, of de holding, die is inderdaad blijven voortgaan, want die zit met hele zware contracten... onder meer bij lokale overheden in Frankrijk, maar ook in België. En daar heeft men dan nog eens bijkomende garanties... ten belopen van 90 miljard voor uitgeschreven. Te dekken door de Fransen en door de Belgen. De Belgen hebben ongeveer 60, meer dan 60 procent van die garanties... voor in rekening moeten nemen. Ja, dus je zich laten piepelen door de Fransen eigenlijk. Uh, dat is de indruk die we allemaal hebben. Daarom is die, die, die onderzoekscommissie, of liever die hoorzittingen... Die, nu, die we nu pas achter de rug hebben, zijn zo, zijn zo uh, ontgoochelend. Omdat dat allemaal de, het ware verhaal daarvan is niet bovengekomen. Af en toe lees je een stuk in de pers daarover. Of uh, wordt er hier en daar in, in, in de Franse pers wel iets, iets losgelaten daarover. Maar het is duidelijk dat uh, de Fransen hier de Belgen zwaar onder druk hebben gezet. En uh, de Belgen ja. hebben iets te veel uh, garanties voor hun rekening genomen. Want 60, 60, zoveel procent is toch wel bijzonder veel voor een land als België. Dat is 54 miljard? Mm. Klopt. Ja. Ja. Ja. En hoe, maar wat was dan eigenlijk het drukmiddel dat de Fransen hadden... om de Belgen zo, zo onder druk te zetten? Wel, wat hadden ze dat, in handen? Dat, dat zijn die contracten ook met die lokale overheden oh, natuurlijk. Ja. Hè. Dus ja. Die, die, die, ja, als, dat, uh, dat, en dat kan ook als die Dexia-olding omvalt... dan zendt dat een, een verschrikkelijke ramp door in de hele ja, Europese financiële wereld. Zeker over, Rick, maar nog eventjes. Um, waarom zijn ze niet uitgekomen op een heel redelijke verdeling? Als je gewoon naar de economieën kijkt van Frankrijk en België, mm -hmm. en als je dan die garantstelling verdeelt... Uh, naar gelang de sterkte van die economieën. Daar kom je bijna op het omgekeerde uit waar ze nu op uitkomen. Precies, maar uh, dat is voor ons het onbegrijpelijk. Dat hadden wij nu recht net vernomen uit die hoorzittingen of onderzoekscommissie die er nooit is mogen komen. Het is, het is duidelijk dat uh, Le Terme zeker niet opgewassen was... Te, met zijn team tegen de zal ik maar zeggen, tegen de Franse onderhandelingsteams Lagarde... destijds in 2008. Die is neergesteken met 35 man in Brussel. Lagarde? Daarop... Ja, dat was Lagarde in 2008. De, de IMF mevrouw Ja, dat is uh, de IMF mevrouw. Oh. Die, ja. um, die natuurlijk niet meer willen aangesproken worden over het van mij. Nee, nee. Diensten dus Belgen... uit het verleden, hè? Ja, precies. Ja, precies. En eh, ook de heer Reinders, toen nog financiënminister, minister... Is heel, toegang, is heel toeschietelijk geweest, ook voor de Fransen. Um, en dat vinden sommigen wel eens waar een beetje verdacht. De, manier wat, de rol die hij daar gespeeld daar heeft. Daar wordt maar, in gevoed, waarschijnlijk. Wel, daar proberen wij toch wel een beetje het onderste uit te keren. Rick, nu, ja. nu even de, de, wat mij betreft de hamvraag. Er is ja. een garantstelling gedaan. Oké, okay, dan kost je dat nog geen geld. Wanneer gaat het de Belgische staat geld kosten? Het kost. Nu al geld, want Mariani zegt nu dat zij de premies op die garantstelling die zij moeten betalen. Mariani is, is de baas is de nu baas, van Dexia. De, de CEO van Dexia, ja? Fransman, die zegt mm -hmm. nu: kijk, die uh, premie die wij moeten betalen op die garantstelling, die kunnen wij eigenlijk niet betalen. Hm. Als wij die moeten betalen, dan gaan wij failliet. Dus hij dreigt eigenlijk met het faillissement van de, van de Dexia holding. Nu voor België was dat dit jaar alleen, moest uh, de regering normaal 300 miljoen krijgen. Of als, ja, premie. Ja, hm. precies. En die, ja, die komt er niet. dus dat moet wel zeggen dat Komt er helemaal niks? Dat is tot nu toe altijd het geval, ja. En wanneer moet die 54 of wel, wat die het is de, miljard die... Boven tafel, op tafel komen? Wel, dat... Uh, wat zegt u? Sorry? Die, die 54 miljard, dat wanneer is, moet die dat, op tafel komen? Daar is geen echte timing aan gebonden. Maar het, de Dexia zit met een balans van ongeveer 280, sommige beweren 300 miljard... En kan dat niet gefinancierd krijgen. Okay. Dus die financiering moet ook dan ook via de nationale banken verlopen. België, Frankrijk, dan via, via die nationale banken ook bij de ECB. Want zij krijgen op de normale bankerenmarkt geen geld meer. Hè? Dus niemand vertrouwt ze nog. De vraag is alleen, gaan zij het redden met dat geld? Mm -hmm. De engagementen die zij hebben aangegaan, er zit daar nog veel giftpapier in die, in die Franse. In, in, in, de Franse zijde? Gifpapier, zij... dan zegt u heeft u het over, obliga over ja, Griekse en Spaanse en Italiaanse? Precies, ja, dit, dit soort ja. materiaal. Ja. Ja. Ook, ook in, in Amerika trouwens, hè, zitten zij ook nog met een aantal uh, ja, giftige producten mm -hmm. die ze meeslepen. En dus de vraag is. Um, Gaan ze het alen? Men, men oopt, mits, en, maar die is er nog altijd niet gekomen, mits een nieuwe kapitaalsverhoging waar de Belgen dan opnieuw moeten gaan inschrijven. tot een soort ordentelijke sluiting van de tent te komen binnen een tiental jaar. Ja. Maar, maar, dat goed. Is, maar dat is wat insiders zeggen. dat is We lieten uh, uh, aan het begin van de uitzending even een klein quoteje horen... van de toenmalige premiële termen, weliswaar de demissionair... die toen bezwoer dat het de Belgische belastingbetaler echt geen eurocent zou kosten. Ja. Sterker nog, dat ze sterker uit deze crisis zouden kunnen komen. Want, zei hij toen al, die garantstelling hoeven we nooit aan te gaan spreken. Dat was nog maar vorig jaar. Precies, ja. En dat, daar wordt natuurlijk, die, die, die uitspraak wordt natuurlijk veelvuldig haald. Hè. Er wordt ook wel weggelachen. Want we, als we goed luisterden dat de toenmalige minister van Begroting... meneer van Engel, gingen we er eigenlijk allemaal rijk van worden ook nog. Ja. ja. Maar dat is wat? wel een tegenvallige blik. Even de gevolgen, hè? als Dexia omvalt, als Dexia struikelt, wat betekent dat dan voor het Europese financiële systeem? Wel, kijk, er zijn nu al banken die zich zeer ongerust maken. Dat is een soort Lehman-effect, mag je dan wel... Uh, ja. Daarom is de financiële crisis begonnen eigenlijk. Precies, ja. En dat gaat een nieuwe, een nieuwe schokgolf door de hele Europese financiën jagen. Nu al maken sommige Belgische banken zich zeer ongerust over de gang van zaken. Daar uh, proberen ook allerlei informatie te winnen, hoe, reëel, hoe, hoe erg de toestand is bij Dexia. Uh -huh. um, en je voelt daar, dus, het, het, paniek is er nog niet, maar het is wel een grote angst. En die schokgolf, wat gaat die teweeg brengen? Beschrijf de schade eens? Wel, dat gaat hier over die miljardenschade waar ik het over heb. Hè, die, uh, waar andere banken dan weer mee gemoeid of mee gelinkt zijn. Dan vallen er dus meer banken om ja, door, domino effect. Daar krijg je een domino effect, uh, zoals het in Amerika gebeurd is. Hè. Hmm. En niet alleen in België, maar door heel Europa, want door er zijn Europa, ja, andere absoluut. Europese banken bij betrokken. Worden die op dit moment dan eigenlijk niet door België en Frankrijk ook gevraagd... jongens, kom eens mee om de tafel zitten, want wij zijn niet de enige die hier... Uh... Dat heeft men geprobeerd, maar ik, denk, ik heb de indruk dat men doof blijft aan die kant. Hmm. Is er geen rol weggelegd zo langzamerhand voor de Europese Commissie? Wel, ik denk dat de Europese Commissie volgt deze zaak op de voet natuurlijk. Hè. En er zal ook gezorgd worden dat daar liquiditeiten worden uh, toegespeeld... via de ja, Nationale Bank en de Europese Centrale Bank. Dat is duidelijk. De vraag is alleen, ja, hoeveel tijd heeft die holding nog? Want men vertrouwt ook onderling niet meer de cijfers... die door de Fransen worden vrijgegeven. Bovendien is die bank ook... Letterlijk in staat van ontbinding. De sommige kaderfuncties zijn gewoon niet meer ingevuld. En Jean-Luc Dehane, bijvoorbeeld, die, die voorzitter is van de Raad van Bestuur. Die heeft er laten weten. Kijk, ik blijf niet langer dan de volgende aandeelhoudersvergadering. Dan ben ik weg. Hij verlaat het zinkende schip. Dat mag je wel zeggen, ja. En er is geen opvolger voor hem te vinden. Voorlopig niet. Zoals wel vaker gebeurt als een schip aan het zinken is... ga je niet te springen om kapitein te worden. Precies, men heeft dan gevraagd aan Filip Meijstad, gewezen minister van Financiën en geweest van de Europese Investeringsbank... om zijn plaats in te nemen, maar die heeft mooi bedankt... Hij heeft gezegd, veel te gevaarlijk. Wanneer is het uu Rick? UUU. Well, het URU, dat is moeilijk te zeggen. Het, is een, het zal een aaneenschakeling van evenementen worden, denk ik, waar, waar zal blijken... als Mariani op zeker ogenblik zegt, wij kunnen hier niet deze garanties niet meer betalen... dan zit België natuurlijk al met een groot probleem, begrotingsprobleem. Want dat wil zeggen dat zij voor de komende jaren extra miljarden gaan moeten besparen mm -hmm. en vinden. Uh, maar dan nog sluit Mariani niet uit... Dat het dan alsnog misgaat en dan moeten die, dan moeten die 54 miljard aangesproken worden. En Je bedoelt wordt... als zij zeggen we kunnen niet betalen. Precies. En dat oké, okay, dat, dat, als dat niet kan, kan dat niet. Maar dan nog kan hij niet de garantie geven van nou ja als we nou maar niet meer hoeven te betalen, kunnen we weer nee, wat opbouwen. Dat het, kan hij niet geven. Dat kan, kan hij niet geven. Dat, dat doet hij ook niet. Hij zegt alleen dat dat hem wat tijd en, en, en zuurstof uh, teweeg brengt. Weer. Welke Nederlandse bank is kwetsbaar, Rick, denk jij? Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten, uh, wie daar momenteel kwetsbaar is. Uh, maar gelet op de omgeving van... Uh van de oude hier die het zeer ongerust maakt, zou wel eens kunnen dat er ook bij ABN AMRO, bijvoorbeeld, uh -huh. toch wel wat zenuwachtigheid is momenteel. En wat je al eerder zei, nog even... Dat de is de Nederlandse staat kwets kwetsbaar. Ja, want dat, ja. Is, dat is ABN AMRO inmiddels. Ja. En nou even van staatswegen België en Nederland even een stapje naar beneden naar de gemeenten, want er zijn in België dus ook heel veel gemeenten die hierdoor ja. enorm gedupeerd zijn en gewoon eigenlijk helemaal geen geld meer hebben straks. Dat klopt, en dat, dat zal ook blijken na de verkiezingen die op die in aantocht zijn, zoals u weet. In oktober hebben wij grote uh, gemeente, uh, gemeentelijke Verkiezingen. Mm -hmm. En nu al maken de gemeenten zich op voor gevoelige belastingverhogingen, lokale belastingen. Mm -hmm. Wat weer allerlei politieke spanningen gaat opleveren. Uh, ja, nu al is dat een grote discussie, ja, inderdaad. Ja. Nou, we zullen die woorden van de ex-premier Leterme nog lang in gedachten houden. Dat Wij houden de belastingbetaler ze goed bij. helemaal <laughs> geen cent gaat kosten. Sterker nog, dat het misschien nog wel eens geld op zal gaan leveren. Yes. Zo ziet het er voorlopig niet uit. Ik vrees van niet, nee. Goed, Rick van Kouwelaart van het Vlaamse Weekblad Knak, die de hele Dexia-zaak. Tot op het bot. Volgt Ger nog één ding? Humor van Geert Wilders. Hij twittert... Oppositie in moeilijke fase. Ook weer waar. <lacht> Rick van Gouwelaard, hartelijk bedankt. En zometeen is Villa VPRO bij u terug. Met ons economiepanel Klinkende Munt. En met berichten uit Brussel van onze eigen man in Europa... Fred Stroobant. Tot zometeen. Dat bewaar ik voorlopig. Ja, bewaar nog maar even. Dat kunnen we absoluut niet in de prullenbak gooien.